2 uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. In Utrecht zijn de wijzerplaten met de wijzers van de domtoren gehaald. De toren wordt gerenoveerd en ook de wijzers en de platen krijgen een onderhoudsbeurt. Zo krijgen de wijzers een nieuwe goudlaag, waardoor beter te zien is hoe laat het is. De renovatie van de toren gaat in totaal vijf jaar duren. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn geraamd op zeker 37 miljoen euro. Bijna 1200 architecten en deskundigen uit de hele wereld roepen de Franse president Macron op om de tijd te nemen voor de wederopbouw van de Notre-Dame. De kathedraal in Parijs werd twee weken geleden voor een groot deel door brand verwoest. Macron heeft al gezegd dat de herbouw van de kerk binnen vijf jaar moet zijn voltooid. De deskundigen maken zich zorgen over de haast die Macron in hun ogen maakt. Ze zijn bang dat de herbouw onderdeel wordt van een politieke agenda. President Widodo van Indonesië wil dat zijn land een andere hoofdstad krijgt. Waar die moet komen is nog niet bekend, maar het is wel al duidelijk dat het niet op Java is. Er wordt al jaren gesproken over een nieuwe hoofdstad. De huidige hoofdstad Jakarta heeft 10 miljoen inwoners en is vanwege het vele verkeer slecht bereikbaar. Volgens de Indonesische regering gaat de bouw van een nieuwe hoofdstad zeker 10 jaar duren. Het Maasziekenhuis in Boksmeer is voorlopig uit de problemen. Een gedeeltelijke reorganisatie van de zorg in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg... moet het ertoe leiden dat het streekziekenhuis voldoende patiënten houdt... en daardoor kan blijven voortbestaan. Een man uit Temboer in Groningen is veroordeeld tot 80 uur werkstraf... omdat hij op de kerstborrel van zijn werk meerdere collega's had mishandeld. Zo gaf hij een collega een kopstoot en beet hij iemand in zijn been. De man is vaker met justitie in aanraking geweest... wegens geweld en dronken rijden.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 Ja, Cor, die heeft uh, geen koptelefoon op dit moment. Oh, ja, hij heeft wel een koptelefoon, alleen geen grote plug. Dus uh, oh. hij kan niet ingeplugd worden. Hij kan niet ingeplugd <laughs> worden. Hé, Cor? Ja, ik kan je niet horen, Rob. Nee, mij wel. Maar uh, Roy... Ja, als je praat wel, ja. En Roy, uh, ja, ik hoor je niet. Dus ik uh, kan wel wat in het blind wat zeggen, maar... Uh...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 En eigenlijk gingen we met deze nieuwe plaat van Danny Yankee en Snow weer terug naar de jaren 90. Want het begon allemaal in 1992 met de single van Snow en Informer, zo heette dat plaatje. En daar hebben ze een nieuw jasje van gemaakt, zeg maar, een nieuw plaatje.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 Later op de dag draait de wind naar het noorden tot noordoosten. Op dus het weer van Weeronline.nl. En wat uh, ga jij als weerman uh, op dit moment tegen de mensen zeggen die naar het dorp toe gaan? Als ik zo naar buiten kijk, ga lekker naar het dorp toe. Het is opgehouden met regenen. De verwachting is dat het niet helemaal gaat doorregenen. Geniet van deze mooie dag, ook al zijn de zon niet. En een beetje warmer aankleden? Ja, het is tijd voor warme chocolade en melk Oké, okay, nou, uh, dan zeg ik, uh, doe maar. Ja, een beetje schatje heerlijk, erin. heerlijk. Yeah, ja, die kooi kan je er best bij hebben in de studio. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, day leave. The cabinets are bare and I'm on aware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I not weak. men, all good intentions. So poor.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 Dus zo klinkt het als een feestje op de Zalvoorts radio. De groep uit de jaren 80 hebben het over A.H. Begonnen allemaal met de dus single Take On me. En dit was ook een bekende track van ze. Je hoorde Ja, vandaag hebben we gewoon een regenkoor. En gisteren hadden we Lintjesregen. Ja, de Lintjesregen 2019 die heeft in Zandvoort vier mensen een koninklijke onderzijding bezorgd. Als eerste de heer De Rode. Oftewel.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 Is dat echt zo? Werkt dat zo officieel? Het is zo officieel. Had nou, het geweten, joh? Nee, joh. <laughs> Ik zeg ook maar wat, nee. Nee, maar het is wel zo uh, dat uh, lid en uh, ridder dat daar het uh, verschil in zit. Dus we gaan een verzoek laten draaien. Ja, speciaal voor uh, Albert Jan en zijn broer. Zijn broer vroeg hem aan en uh, ja, we draaien met alle plezier voor jullie. Heel veel sterkte. Hier is Mark Elmens. Het was speciaal voor jullie? Inderdaad, de single van Mark Elmond van alweer heel veel jaren geleden. Dat was Something's Got a Hold of My Heart. Ja, het is 14 minuten voor 3 uur, stand voor goede middag. Leuk dat je op deze Koningsdag bij ons bent. Bij je, Koor en bij mij. En we zijn er tot aan 5 uur vanmiddag in de studio aan de tolweg 10A. Wil je meekijken, ga je naar zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio. En dan zie je ook meteen dat wij naar buiten kijken en de zon zien schijnen. Ja, het is echt waar hoor. Ja, als ik rond in Maart kijk, dan is het gewoon bijna zwart. En als ik kijk richting zee, dan wordt het steeds mooier. Ja, maar zo wordt het toch? Ja. Ja, dat bedoel ik. Gaat helemaal goed. Er staat dadelijk uiteraard heel veel live muziek in het centrum. Dus ga even lekker een kijkje nemen daar in het centrum van Zandvoort.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 niet zo moeilijk, uh, meedoen aan een zeedobbelspel, een tentoonstelling over vissen en schelpdieren bewonderen en een spannende puzzel toch maken. In het Jurismuseum zelf staat een knutseltafel klaar met strandmaterialen, waar je lekker je creativiteit mee kwijt kan. En uh, weet je wat ik vroeger altijd deed, erop? Nee. Ik nam dan zo'n uh, zo bloempot, je weet wel, hè? zo'n zo standaard bloempot, en ik ging er schelpen op lijmen. En dat gaf ik dan aan mijn moeder voor, voor moederdag. Dat is wel een leuk idee, hoor. Wel nou, een leuk idee. Is Heel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 Links heeft u de uh, uh, strandtent De Haven. Staat die, die, de te de... die hier dus ook te koop staat. En aan de rechterkant heeft u de strandtent Van. Ja? Uh, bisclub 10. Ja! Heel ja. goed, heel goed. En uh, daar in het midden daar heeft u een heel mooi standbeeld staan. En dan heeft u die ronding en dan gaat u links de linkste af naar beneden toe. En dan is het de eerste deur aan de rechterkant waar die mooie bord van het dus Museum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 Hoogtij, dan uh, met een flinke storm erbij. Ja, dan is er van de jutters bezijden. Uh, <laughs> oh jee. Er liggen alle spullen weer even in het water, letterlijk. Dus nou, 5 mei, dus. Iedereen uh, is van harte welkom. Hoe laat begint het? het uh, dat heb ik net gezegd. Dat uh, begint smiddags om uh, 12 uur. En dat duurt dan een uur of uh, vier uur smiddags. En uh, meer informatie kunt u vinden op www.ivn.nl. Slash Maar u kunt ook even bellen met Siska Klarenberg.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 Naar het strand, het dagje fijn zand voort, de duinen en de zee lekker lang naar dicht met de grote parasol.